Dit is Mautschreurs met het nws Journaal. Op een partij van het Europees Parlement Martin Schulz gekozen tot leider van de SPD. Hij kreeg 100% van de geldige stemmen een naoorlogsrecord voor de Duitse Sociaal-Democratische Partij. Schulz neemt het bij de verkiezingen op tegen de CDU van bondskanselier Merkel. Sinds hij zich kandidaat heeft gesteld is de SPD en peilingen fors gestegen. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn sinds gisteren meer dan 20 doden gevallen bij opgeleide gevechten tussen het regeringsleger en de rebellen. Aanleiding voor het geweld zijn twee aanslagen met een autobom in het oosten van Damascus. Dat deel is in handen van het regeringsleger. De rebellen zouden het gebied vannacht via tunnels zijn binnengedrongen om verrassingsaanvallen uit te voeren. De internationale kunstbeurs TFAF in Maastricht heeft 71.000 bezoekers getrokken. 4.000 minder dan vorig jaar. Toch is de organisatie tevreden. Op de beurs zijn meerdere topstukken verkocht. Waaronder een poppenhuis uit de 17e eeuw vol zeldzame zilveren miniaturen. De vraagprijs was ruim 1,7 miljoen euro. Hoeveel het poppenhuis heeft opgebracht is niet bekendgemaakt op de TV is kunst te zien van particulieren... en daarom niet in musea te bewonderen is. In de Eredivisie heeft AZ voor het eerst in een maand tijd... weer een overwinning geboekt. ADO Den Haag werd op eigen veld met 4-0 verslagen. Ajax ziet de kans op de titel slinken... na een 1-1 gelijkspel bij Excelsior. Feyenoord won eerder met 2-1 bij Heerenveen... en heeft daarmee een voorsprong van 6 punten op Ajax... Tex Wolle won uit met 3-1 van Go Ahead Eagles. Het weer vanavond en vannacht valt vooral in het noordenregen. Het wordt niet kouder dan zo'n 9 graden. Morgen begint de astronomische lente, maar daar is weinig van te merken. Er valt veel regen, er staat een stevige wind en het wordt hooguit 11 graden. En dit was het NOS Journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment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 Heet die man Wagner.